In België is een vrouw overleden na een coronabesmetting met twee varianten. De vrouw van 90 had de alfa- en beta-variant van het virus. Wetenschappers dachten al dat dat kon, maar nu is het voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. Je hoort een verslaggever van de VRT. Zij was nog niet gevaccineerd, kwam in het ziekenhuis terecht en testte bij haar opname positief. Vijf dagen later is ze overleden en het is ook nog niet bekend hoe de vrouw uiteindelijk besmet is geraakt. En of die co-infectie dus een rol heeft gespeeld bij de snelle achtergrond de van die 90-jarige patiënt. De vrouw overleed in maart al in het ziekenhuis in Aalst, maar de onderzoekers zijn nu tot deze conclusie gekomen. In Bodegraven in Zuid-Holland woedt een grote brand in een pluimveeslachterij. In de omgeving zijn knallen te horen van exploderende gasflessen. Bewoners in de omgeving hebben een NL-alert gehad omdat er veel rook vrijkomt bij de brand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De Britse miljardair Richard Branson gaat vandaag de ruimte in. Met een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic wordt hij in New Mexico in Amerika gelanceerd. En als het allemaal goed gaat bereikt Branson een hoogte van 80 kilometer. Over negen dagen gaat Jeff Bezos, de baas van Amazon, ook de ruimte in. Na de extreem hoge temperaturen in Canada is nu het westen van de Verenigde Staten aan de beurt. Gisteren was het daar al 37 graden, maar de komende dagen kan het er wel 53 graden worden. Echt niet te doen, zegt deze boer. Het is zo so hard vandaag. Het is bijna 100 graden. Het uh, is een hard om te werken. In kind of het weer veroorzaakt veel problemen. De bossen zijn kurkdroog waardoor er om de haverklap bosbranden ontstaan. Op sommige plekken zelfs met vuurtornado's. Wetenschappers zeggen dat de hittegolf een direct gevolg is van de klimaatverandering. Het weer nog. Het wordt een bewolkte dag. In het noorden zijn er buien, soms met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel een paar graden warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Goedemorgen luisteraars, een hele goede zondagmorgen zou ik bijna zeggen, bijna zeggen de eerste dag, uh, eerste zondag van de grote vakantie natuurlijk in uh, regio Noord. Uh, ja, je luistert naar ZFM Jazz, uh, samenstelling presentatie Alko Beuving. En ja, op deze eerste zondag, het weer laat nog een beetje te wensen over... maar wie weet komt de zon nog door... serveren we een zomerse cocktail van jazzmuziek. Misschien bekend, misschien ook niet. Uh, nou, je laat je in ieder geval verrassen waar je ook bent. Misschien ben je gewoon hier thuis in Zandvoort. Misschien luister je ergens op camping. Wie weet, we, we merken het wel... En ja, wat kan je verwachten? Onder andere Rita Rijs, Frank Sinatra, Astrid Gilberto, Cannonball Adderley, Ben Webster, de Dutch Wing College Band, Julius Watkins, Illinois Jacket, Charlie Barnett en ja, nog veel meer. Oud en nieuw door elkaar, bekend en onbekend. Ook enkele fraaie klanken uit filmmuziek van de Cinematic Orchestra, Gabriel Jart en Ellen Morehouse. We brengen ook een bezoekje aan Parijs. Het is los vakantietijd. Dat wordt gedaan door Annie Ross. En ook Miss Sophie Lee en de Paris Suites. We brengen een bezoekje aan Cherbourg. En we brengen een bezoekje aan New Orleans. En wie weet, op het strand loop je natuurlijk wel eens in, uh, uh, op blote voeten. En daar zijn ook een paar nummertjes over. Kortom, ik heb er zin in. En uh, we gaan er iets heel moois van maken. Dus het thema deze keer is uh, de zee. De zon. En het zand. Nou, dat moet nog iets heel moois worden, zou ik zeggen. En het eerste nummertje wat ik uh, heb klaargezet... dat deed mij denken aan de tijd dat ik nog een filmprogramma presenteerde. Dat is uit de film Betty Blue. En uh, dat is een fijn nummer. Luister en geniet. klanken om uh, dit programma mee te starten. Lang geleden deed ik ook een filmprogramma... en uh, ja, daar was de muziek van deze componist altijd uh, zeer gewild, zou ik bijna zeggen. En uh, ja, als we het dan toch over filmmuziek hebben... dan heb ik nog een nummertje klaargezet. En dat is van het Cinematic Orchestra... En die hebben natuurlijk prachtige jazz-CD's gemaakt. En die Jason Swinko, de voorman, heeft ook de muziek gemaakt met zijn groep. Bij een film, die heet The Crimson Wing. En daarvan het nummer, dat is een documentaire over flamingo's. En die zit mooi in elkaar. Mooie beelden, mooie muziek. En één nummertje laat ik jullie horen. The Arrival of the Birds. zijn dus klanken waarop je echt die vogels zo binnen ziet komen vliegen in die baai. Prachtig, prachtig. Uh, mijn laatste uit het film Drieluikje is uh, een nummer van Ellen uh, Morehouse. En dat is Moonlight Magic. En dat komt uit de film Her Name Was Sarah. Ook een mooi nummertje. We hadden gezegd, de zee is het thema en het strand is het thema. Dus dat moeten we dan ook wel waarmaken. En er is een uh, stukje muziek van uh, Boudewijn de Groot, wie kent hem niet... en die heeft, verwacht je natuurlijk niet dat hij jazzklanken geproduceerd heeft. Maar op het nummer Picnic staat een... Uh, op de LP Picnic, ik geloof uit 67, 69... staat een nummer wat je verantwoord in een jazzprogramma kan draaien. Uh, en het nummer heet Canzone 11 En dat speelt zich af op het strand...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 Ja, leuk nummertje van uh, Boudewijn de Grote. En uh, de, de muziek was van het uh, orkest van Bert Page, Ook wel een bekende naam in de muziek. Maar dit is volgens mij even de weinige jazzy nummers van uh, Boudewijn. Uh, dat is een uh, cd van Rita Reis. En daar, uh, daar doet ze eigenlijk de muziek van Michel Legrand. En uh, je, oh, welke muziek je ook houdt. Je bent nooit te jong of te oud om uh, als echte muziekliefhebber van Michel Legrand te houden. En deze cd vind ik een, echt een leuke cd. En uh, ja, ik, welk nummer heb ik uitgekozen? Moet ik even kijken. Once Upon a Time, A Summertime. Once Upon a Summertime heet het nummer. En uh, ja, wie doen daar ook mee? Ik zie Toets, Tillemans staan, Monica, Louis van Dijk op de piano, Rita zang natuurlijk. En uh, dat geheel is onder leiding van Rogier van Otterloo. Tijd. Uh, ook die nog uh, hier van Onteloos samen, dat haal je er meteen uit. Uh, dan is het tijd voor een, een jazzman die eigenlijk uh, heel bekend is en waarvan iedereen weet. Die, volgens mij is dat de jazzmuzikant die het vaakst getrouwd is geweest. Ik geloof uit de geruchten geloof ik dat hij wel elf keer getrouwd is en daarnaast nog talloze vriendinnen had. Dan weet iedereen natuurlijk dat ik het heb over Charles Daly Barnett, uh, Amerikaanse jazz saxofonist. Klarinetspeler, componist, big bandleider. En uh, uit de tijd van de swing. En zijn groot succes had hij met een nummertje wat ik zou laten horen: Cherokee. Uh, hij was ook een van de eerste bandleiders. die uh, ook zwarte muzici in zijn orkest had. En dat levert natuurlijk wel vaak problemen op in hotels. in de tijden van apartheid. Uh, bijzondere figuur. Uh, kwam trouwens ook uit een zeer welgesteld milieu. Dat hoor je niet vaak bij jazzmuzikanten. Maar deze jongen die, had, die hoefde niet voor het geld te spelen. Uh, Komt-ie. Thank <laughs> you. Charlie Barnett. Ja, en we hadden het al gezegd: strand. Dus ik doe een klein drie-luikje over het strand. En dan hoor je in ieder geval Frank Sinatra, Astrid Gilberto en net King Cole. Klein drie-luikje: strandklanken. Komt-ie? Eerst beginnen met Frank. Sand and sea Sea and sand And the warm bright sun Up there above Summer days Happy days With my love Sand and sea, sea and sand. Hear the wings and flight of a lovely dove. Summer nights, happy nights, we were making love. The blinking star dancing on the white caps crazy stars they've had too many nightcaps. I touch your hand the hand that lies beside me paradise can't be far if you'll guide me sand and sea sea and sand And the angels sing from above Happy days, eh, happy nights Making love Sand and sea, sea and sand And the angels sing from above Happy days, happy nights, making love, we're in love, Ooh. making love, sand and sea. Gilberto Beach Samba, 1967. Dat zijn wel ouderwetse klanken. Dit is ook oud. If I find peace of mind in the sand and the sea... There's a hope in my heart that you'll soon be with me. There's a prayer that I share with the sand and the sea... And cries, come to me, come to me. As my eyes search the skies from the edge of the shore, you are here in my arms for a moment or more. Then a tear rushes down to the sand and the sea and cries, come to me. Come to me, but as long as there's sand, as long as there's sea, as long as there's time, I'll wait, hopefully, as long as there's heaven up above. Let the sand and the sea bring my love to me.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 my love to me Dat was uh, Drieluikje over het strand. Ja, op het strand gaat het dus heel vaak over de liefde. Dat blijkt. Je kan ook gewoon lekker van de zon genieten. Je kan in het zand scheppen. Je kan op blote voeten lopen. En dat, dat Cannonball Adderley ook. Het bekend nummer van hem is Barefoot Sunday Blues. Komt van de LP Cannonball Takes Charge... Kenneth Bond neemt leiding. En dat was wel bijzonder, want deze opname van de, uh, heeft hij gemaakt... eigenlijk kort nadat hij meespeelde op uh, die geweldige jazz-CD... Kind of Blue van Miles Davis. Maar hier, op blote voeten. Cannonball Adderley. En uh, uh, ja, eens even kijken. Wie speelt hier bij Samuel Winton, Kelly... Paul Chambers en uh, Jim Kopp. Dat waren de mensen die met hem meededen. Dus dat was uh, zeker leuk. En uh, ja, het is een lang nummer. Dus ik kan het niet helemaal draaien. Ik heb nog iets anders klaargezet. En dat is een... Uh, is een nummer van... Uh, dat is een nummer van... Uh, een, van Maronica Speler. Iedereen kent natuurlijk Toets Stilemans, maar we hebben in Nederland ook nog een meneer die heet Martijn Lutmer. En die heeft ook een leuk nummer genaamd, een bekend nummer, Lepa de Brie de Cherbourg. Harmonica-speler. En uh, dit nummertje kwam van een volgens mij zijn eerste CD La Libulona. En uh, ja, een, een, ja, leuk, leuk gewoon lekker, leuke muziek. En uh, in de vakantietijd kan je natuurlijk naar Cherbourg uit Cherbourg vertrekt ook de boot naar Ierland... die ja, wel ook zeer de moeite waard is natuurlijk, naar Ross Lair. Maar dat terzijde. En, uh, je kan natuurlijk ook naar Parijs gaan... en als er iemand over Parijs kan zingen, is het Annie Ross. Annie Ross, volgens mij ongeveer een jaar geleden, precies overleden... Uh, bekende, uh, ja, volgens mij Engels-Amerikaanse zangeres. Uh, heel bekend van een, uh, haar periode met... Uh, Dave Lambert en John Hendricks. En Ross, ja, ze jong op een bepaalde manier. Daar heb ik al vaak genoeg wat van gedraaid. Ik beperk me nu tot het nummertje van uh, I Love Paris. Annie Ross. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. When it drizzles I love Paris In the summer When it sizzles Eigenlijk was het een LP natuurlijk, maar tegenwoordig is CD 1956. En de begeleiding werd gedaan door de Tony Crombie Quartet. Maar die Annie Ross die heeft ook veel samengespeeld met... heeft ook volgens mij een plaat gemaakt met Gary Mulliken... en dat is de volgende die ik klaar heb gezet. Je kan natuurlijk naar Parijs gaan, maar je kan in... nou, ik denk dat het nu in de tijd van corona nog lastig is om naar New Orleans te gaan. Maar wie weet kan het wel. Uh, dus uh, hier komt Gary Mulliken, Love in New Orleans... Pretty good, pretty good, En dit allemaal van de CD, de Gary Mulligan Quartet 1962. Love in New Orleans. Ik had het juist uh, over Cherbourg. Uh, uh, Daar vertrekt een boot naar Ierland. En uit Ierland komt natuurlijk de eerste zangeres Imelda May. Die heeft verschillende, met verschillende mensen samengewerkt. Dit is een projectje samen met Jeff Beck, bekende gitarist. En het nummer wat ze zingt, Crime in River. Nou, dat is in talloze uitvoeringen. Uh, op de plaat of op de cd verkrijgbaar. Maar dit vind ik wel een mooie. sorry, but just to prove it's true, well, you can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. Mee. En Jeff Beck op gitaar natuurlijk. En uh, wie weet lig je nog wel lekker op je bed. Dan zou ik zeggen van... Ja, het is nog wel donker weer, dus uh, als je geen zin hebt om eruit te komen, kan ik het wel begrijpen natuurlijk. Hoewel, de temperatuur is best wel aardig, geloof ik. Uh, het is inmiddels wel tegen de 20, ik denk graag of 18 nu. Dus het kan alleen maar beter worden. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz... samenstelling, presentatie, Alko Beuving. En we gaan na 11 gewoon lekker verder met het draaien van jazzmuziek... rond de zomer. We beginnen met Barbara Morrison. We hebben Ben Webster, Dutch Swing Colors Band. Dan gaat het natuurlijk over Ice Cream. Lou Donaldson, Michael Franks, Julius Watkins, Nicola Conte... Rita Coolidge, hey! Sid Dale, Tito Puente en nog heel veel meer. Dus we gaan eruit met As Time Goes By van Lucky Thompson...